5 uur. Het NOS Journaal. Dick Terhark. Hoogste alarmfase door brand in chemisch bedrijf in Moerdijk. Kabinetsplannen voor nieuwe kleine missie naar Afghanistan en goedkopere aanpak voor behandeling van open wonden. In Moerdijk woedt een grote brand in een chemisch bedrijf. Er zijn geen gewonnen gevallen, maar een enorme zwarte wolk met giftige stoffen trekt richting de Hoekse Waard en Dordrecht. Welke stoffen het zijn is nog onbekend. Inwoners van Dordrecht twitteren dat de rook de stad heeft bereikt. Mensen in de wijde omtrek zijn opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De brand woedt in het bedrijf Chemie Pak, waar chemische producten worden bewerkt en verpakt. Er staan loodsen in een tankauto in brand. Zo'n 130 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Ook de bedrijfsbrandweer van Shell helpt mee. En Defensie heeft twee speciale blusvoertuigen met een waterkanon naar Moerdijk gestuurd. Drie omliggende bedrijven zijn ontruimd en twee afritten van de A17 bij Moerdijk zijn afgesloten. Scheepvaartverkeer op het Hollands Diep is stilgelegd. En Omroep Brabant en RTV Rijnmond functioneren als rampenzenders.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 Het kabinet is verder van plan vier F-16's in Afghanistan te laten. Gedoogpartner PVV is fel tegen een nieuwe missie in Afghanistan. Daarom is steun van een deel van de oppositie nodig. De grootste oppositiepartij, de Partij van de Arbeid, zal het kabinetsplan waarschijnlijk niet steunen. Volgens PvdA-kamerlid Timmermans lijkt het erop dat er ook Nederlandse gevechtstroepen naar Afghanistan gaan. En daar is hij tegen. Hij steunt alleen het trainen van politiemensen. In februari vorig jaar viel het kabinet Balken en De Vier over Afghanistan. De Nederlands-Iraanse Zagra Bahrami is in Iran ter dood veroordeeld. Ze werd in december 2009 tijdens een familiebezoek in Iran gearresteerd... en werd beschuldigd van het smokkelen van drugs. Daar heeft ze nu de doodstraf voor gekregen. Bahrami zou maandenlang geïsoleerd hebben gezeten en zijn mishandeld. Haar advocaat gaat in hoger beroep tegen de doodstraf... die overigens pas kan worden uitgevoerd... als er een uitspraak is in een andere rechtszaak tegen Bahrami. Iran beschuldigt haar van staatsondermijnende activiteiten. De verwachting is dat die uitspraak er binnen twee maanden is. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... heeft de Iraanse ambassadeur gevraagd om opheldering over het lot van Bahrami. Hij is bezorgd en dringt aan op een eerlijke rechtsgang. Besmette eieren uit Duitsland zijn in Nederland terechtgekomen... maar volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn ze niet in de winkels verkocht. Of de eieren in andere producten zijn verwerkt is nog onduidelijk... Het Duitse ministerie van Landbouw zegt dat begin december 136.000 verdachte eieren zijn geleverd aan een bedrijf in Barneveld. De partij kwam van een bedrijf uit de deelstaat Sachsen-Anhalt in Midden-Duitsland. Dat bedrijf mag inmiddels geen eieren meer leveren. Door een nieuwe aanpak van chronische wonden kunnen honderden miljoenen euro's worden bespaard. Dat zegt het ziekenhuis van Heerlen na een experiment van drie jaar. Medisch specialisten werken daar met patiënten die langer dan acht weken last hebben van een open wond. De patiënten blijven in Heerlen onder toezicht staan tot de wond dicht is. Nu is de praktijk dat open wonden worden verzorgd door de huisarts of de thuiszorg. Door de nieuwe gerichte aanpak kan fors worden bespaard door bijvoorbeeld personeelskosten en verband. Het geweld tegen politieagenten in Groningen loopt de spuigaten uit. Dat heeft korpschef Dros, Dros gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. Vorig jaar deden 158 agenten aangifte van geweld... een toename van bijna 40 procent ten opzichte van een jaar eerder. De Groningse korpschef wil agenten weerbaarheidstrainingen geven... en pleit ervoor daders harder aan te straffen. Dros is ook bezorgd over de toename van een aantal straatroven... en overvallen in Groningen. Hij is er wel tevreden over dat er steeds meer mishandelingszaken worden opgelost... en dat sociale media een grotere rol zijn gaan spelen bij het oplossen van zaken. In Enkhuizen en medeblik gaat de politie op proef met drugshonden cafés controleren. Dat gebeurt op verzoek van de horeca zelf. Wie wordt betrapt met softdrugs op zak, op zak, mag drie maanden niet in het uitgaansgebied komen. Voor bezitters van harddrugs is, is dat een half jaar. Als de proef in Enkhuizen en een succes wordt, worden de drugshonden in meer plaatsen in West-Friesland ingezet. In Rotterdam wordt een straat, plein of singel genoemd naar Koen Molijn... de vroegere linksbuiten van Feyenoord, die gisteren overleed. Burgemeester Abbotale vindt dat Molijn met een straatnaam moet worden vereeuwigd. Hij staat symbool voor de Rotterdamse mentaliteit van geen woorden maar daden, zegt de burgemeester. Hij gaat erover overleggen met de familie Molijn. Vast staat wel dat het geen steegje of achterafstraatje wordt. Het weer nog over de Noordzee nadert een storing... die later vanavond flink wat neerslag brengt. Aanvankelijk kan er wat sneeuw vallen, maar dit gaat snel over in regen. De temperatuur loopt vannacht op tot plus 2 graden. Morgen worden het ongeveer 4 graden. Met in de middag vanuit het zuiden opnieuw veel regen. De dagen daarna is het zacht en wisselvallig. ANUB ah, Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg. Er staat in totaal maar 50 kilometer aan fieden. de A15 van Europoort naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rozenburg en de Botlektunnel staat 6 kilometer fieden. De rechterrijstrook is dicht. Ten zuiden van Dordrecht zijn er extra files door de brand bij Moerdijk. Met name op de A16 van Rotterdam naar Breda. Er staat tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug inmiddels 7 kilometer. Op de A17 loopt het ook vast van Roosendaal naar Dordrecht. Voor industrieterrein Moerdijk 2 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Het is zeven over zes. Dioxine en eieren, dat gaat niet samen. Het schandaal speelt zich af in Duitsland, maar waait over naar Nederland. Moeten wij ons zorgen maken, zo direct het antwoord. In Washington waait een nieuwe politieke wind en onze correspondent staat er middenin. En ik heb een nieuw ezelsbruggetje voor u. SMS effe bondige clips. Blijf luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. Eerst die zeer grote brand in een chemisch bedrijf in Moerdijk. Die zorgt voor de hoogste alarmfase in de regio Zuid-Holland-Zuid. Het gaat om een bedrijf dat chemische producten bewerkt en verpakt. Chemiepack. Niemand is gewond geraakt, toch? Verslag even pas, Anders. Nee, inderdaad. Daar zijn geen berichten over dat er gewonden zijn gevallen bij het bedrijf ChemiePack. Zoals je het inderdaad net al noemde. Uh, ik sta nu net voor de ingang. Vertrouwde omgang met chemische stoffen staat er op even van het bedrijf. Maar dat bedrijf zal voorlopig eventjes niet kunnen werken, denk ik. Een uh, heel raar, uh, vreemd, mooi schouwspel is het. Ja, mooi is het natuurlijk in deze context uh, niet de juiste term. Het is een enorme oranje vuurbal... Uh, die op, uh, uit het pand van het bedrijf omhoog stijgt. De duisternis valt inmiddels en die oranje vuurbal zet de omgeving, de, de omgeving in een soort vreemd licht. Het is een enorme brand met enorm veel brandweervoertuigen die zijn uitgerukt. Zojuist kwam ook de crash tender van vliegbasis Eindhoven aan hier... Uh, een crash tender is een uh, speciaal blusvoertuig dat vooral schuim zeg maar, op een brand kan, uh, kan spuiten. En die worden met name gebruikt bij vliegtuigbranden. Maar er zijn ook brandweerkorpsen, uh, brandweermensen uit Tilburg, brandweermensen uit Breda en de wijde omgeving uh, hier ter plekke om die brand onder controle te krijgen. Wat de status van die brand is, dat vroeg ik enkele minuten geleden aan de politiewoordvoerder Willem van Hoordonk van Midden- en West-Brabant. Ja, het staat is nog steeds zeer grote brand. De brand is rond half drie uitgebroken. En is eigenlijk heel snel door de brandweer van Midden-West-Brabant opgeschaald naar zeer grote brand. Inmiddels zijn er zo'n drie pelotons brandweerlieden. Dus dan, dan zijn er meer dan honderd brandweerlieden actief. Ook brandweerlieden van Shell. Uh, ja, er zijn nu ook verschillende... Opschalingen, als het gaat om de rampenstructuur. We hebben hier in midden west zijn we dan opgeschaald naar een grip 2, zoals dat dan heet. Dat betekent dat er ook in Tilburg op het politiehoofdbureau... ook een team actief is van de mensen van de GGD en politie. Omdat er dus ook een effectgebied is. Ja, en je hebt hier dus de bron. En ik heb begrepen dat ook in Zuid-Holland-Zuid... een opschaling heeft daar plaatsgevonden, omdat daar de rook neerslaat. Dus het is echt een hele... Ja, een multidisciplinaire aanpak hier vanmiddag. Ja. Ik kan me voorstellen dat met name die hele dikke zwarte rookwolk die uit het pand komt... dat die vooral zorgen baart, want men weet nog niet precies wat er in die rookwolk zit. Nee, maar goed, iedereen neemt wel aan dat gezien de, de materialen die daar opgeslagen liggen... de gevarenklassen enzovoort. Ja, het, het, is, het gaat allemaal om chemicaliën. Dus uh, ik bedoel, uh, niet voor niets zal het advies zijn voor mensen op de gebieden, denk ik... Waar, waar de rook neer lijkt te slaan, om daar de ramen en deuren zeker gesloten te houden. Ja. Uh, in Zuid-Holland-Zuid is fase 1 afgekondigd. Uh, hoe zit dat? ...voor Brabant, want we zijn nu nog steeds in Brabant. Ja, kijk, wij hebben hier te maken vooral met het brongebied. Ik weet niet of er vanuit het regelkantoor in Tilburg nog andere maatregelen genomen worden. Maar uh, wat ik begrepen heb, is in ieder geval niet zo dat er hier op dit moment bewoond gebied... ...direct in de rook ligt als het gaat om Brabant. Ja. En als het gaat om eventueel gewonden... Nou, er zijn geen meldingen van uh, gewonden. Er zijn wel twee ambulances hier uh, continu paraat. Ook natuurlijk omdat er zoveel hulpverleners, uh, brandweerlieden met name natuurlijk, actief zijn. Ja, je moet het niet hopen, maar je moet wel op alles voorbereid zijn. Ja. Uh, ja, wat, wat, wat wordt nu de komende uren belangrijk bij het bestrijden van deze brand? Ja, het belangrijkste is natuurlijk om uh, te voorkomen dat de brand zich nog verder uh, uit gaat breiden. Uh, want ik denk toch dat een aantal loodsen die hier op, uh, op dat terrein staan, ook in die tankauto, ja, dat die toch als verloren moeten worden beschouwd. Uh, en zo goed mogelijk anticiperen op die rookontwikkeling. Ik denk dat dat de twee belangrijkste prioriteiten zijn hier. Is het, is het goed in kaart gebracht wat er nou allemaal op dat terrein is en wat voor vrachtwagens er nog staan geladen met welke stoffen? Nou, het is natuurlijk wel zo dat de deskundigen van de brandweer, uh, mensen die gespecialiseerd zijn in, uh, met gevaarlijke stoffen, dat die ook in overleg zijn natuurlijk met mensen van het bedrijf. En dat dat uh, goed in kaart gebracht wordt op dit moment. Dat was politiewoordvoerder Willem van Hordonk van de politie Midden en West Brabant. Moerdijk is natuurlijk nog Brabant, maar de belangrijkste prioriteit ligt natuurlijk bij die rookwolk, die rookwolk die richting Zuid-Holland, zuid drijft. Uh, in Dordrecht is de hoogste prioriteit afgegeven, dat, is, uh, dat, is, uh, dat konden we net al eventjes horen. Uh, daar moeten de mensen ramen en deuren uh, dicht houden en ondertussen is de brandweer hier nu met blusvoertuigen, uh, met schuimblussers bezig om die hele felle brand, die lijkt niet minder te worden om die te bestrijden. Komen er ook steeds meer brandweerwagens die kant op, Paul? Ja, dat, uh, het, het worden er steeds meer inderdaad. Sterker nog, ik kijk nu naar een soort van file van brandweervoertuigen. Uh, uh, die crash tender, waar ik het al heel even eerder over had, die staat hier ook nu. Uh, daar wordt nog zeg maar, een plekje voor gezo gezocht. Dat klinkt een beetje gek, maar je moet je voorstellen... er staan hier echt tientallen misschien wel... Nou... Ja, nou laten we ze houden op tientallen voertuigen die uh, zijn uh, aangerukt met uh, allerlei middelen om met name chemische branden en dergelijke te bestrijden. En, en men is natuurlijk nu bezig om te kijken hoe dat het beste gecoördineerd kan worden. Ik kijk nu naar de brand die ontzettend oplaait, uh, een soort van paddenstoel komt er uit, uh, uit het pand. Uh, een, een fel oranje paddenstoel. En het lijkt erop dat de brand weliswaar misschien onder controle is, maar uh, uit is hij zeker nog niet. Dat gaat echt nog wel uren duren en misschien zelfs nog wel dagen. Dat ligt er natuurlijk aan wat voor spullen er uiteindelijk in brand staan en hoe lang het duurt om die spullen uit te krijgen. Uh, kortom, een massale brandweerinzet, heel veel mensen die aan het werk zijn en een hele dikke rookwolk. Dat is... Uh, tot nu toe het resultaat van die brand bij chemiepak op uh, Industrieterrein Moordijk. En nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand, Paul. Nee, dat, dat, dat zal ook nog wel eventjes duren. Je moet je voorstellen dat het, het is een heel uh, fabrieksterrein dat in brand staat uh, Er zal ongetwijfeld wel uh, onderzoek zijn, maar ik denk dat de eerste prioriteit is... om die brand uit te krijgen en het uh, helemaal te bestrijden. Als anders te plekken. En voor meer informatie natuurlijk op onze site nos.nl. En ook het verzoek van de nieuwsredactie om eventuele foto's, videomateriaal naar ons toe te sturen. Kunnen we het gebruiken om het verhaal compleet te maken. Ooggetuigen.nos.nl is daarvoor het e-mailadres. Dan het boerkaverbod. Het is er nog niet eens, maar er is al de nodige ophef over ontstaan. Aanleiding zijn de uitspraken van Bernard Wilter, Korpschef van de Amsterdamse politie in het televisieprogramma vijf jaar later van Jeroen Paul. Een hoofdhoekje? Nee. Nee. Goed zo. Wat staat er in het regeerakkoord? Uh, nou, sommige dingen sla ik over. Ja, maar u bent politieagent. Ja. En in dat regeerakkoord staat dat er een boerkaverbod komt. Zeker. Dat is nog niet ingegaan, maar nee. dat zal dit jaar, 2011, uh, ingaan. Ja. Kijk nou eens naar bijvoorbeeld uh, deze dame die we hier zien rondlopen. Daarvan zijn straks agenten van u die deze mevrouw met die twee kinderen moet arresteren. Ja. Gaat u dat doen? Nou, dat is een buitengewoon complex dilemma. Ik denk dat deze mevrouw zal worden aangesproken op het feit dat ze een, uh, dat ze een boerkaat draagt. Ik geloof er niet in dat wij, uh, dat wij uh, vrouwen, zoals echt ervan uitgaan dat het een vrouw is, want dat kan je niet zien, dat we die gaan arresteren. Ze overtreedt de wet. Ja, maar, dat, maar tegelijkertijd denk ik, je moet als, als, als politie man of vrouw altijd zelf blijven, blijven nadenken. Kijk, wij zijn, zoals dat chic heet, dat staat ook op het, het korpsbevet... wij zijn waakzaam en dienstbaar aan waarde van de rechtsstaat. En dat betekent dat we letten op vrijheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid. En op het moment dat er dingen gevraagd worden van... we zeggen, ho, ho, ho, wacht eventjes, even goed nadenken voordat je die stap maakt. Dus ik voel mezelf niet altijd een instrument van de overheid... die onmiddellijk doet datgene wat er gevraagd wordt. Ik gebruik nog steeds mijn gezond verstand voordat ik een stap maak. Welte, de korpschef van Amsterdam. We hebben hem uitgenodigd om de uitspraken toe te lichten... en te reageren op alle commotie, met name vanuit Den Haag. Maar hij liet het bij de woorden zoals die gisteravond werden uitgesproken. Het personeel van de Amsterdamse politie steunt zijn baas. Voorzitter van de ondernemersraad, Frank Kiel T. Goedemiddag. Goedemiddag. Leg maar nou eens uit. De, de, de uitspraken worden op verschillende manieren geïnterpreteerd. Maar wat, wat heeft uw baas nou eigenlijk gezegd? Nou, volgens mij heeft mijn baas gezegd uh, wat wij ook altijd van hem vragen. Agent op straat, denk na voordat je wat doet. Gebruik je verstand. Alles wat er gebeurt op straat. Uh, je bent een, een, een, een persoon in uniform. Er wordt goed naar je gekeken. Dus denk na voor wat je iets doet. En dat geldt ook uh, eventueel voor een boelkaalverbod. Uh, daar wordt elke keer ook mee nagekeken. Uh, en er moet ook goed naar gekeken worden. Is het nou echt nodig om hier te verbaliseren of om te waarschuwen? Kijk, arresteren. Dat heeft de korpschef ook genoemd. Althans, het werd hem gevraagd. Mm -hmm. Of hij zou er gaan arresteren. Daar nou, arresteren doen wij over het algemeen niet voor overtredingen. Dus dat zal ook bij een boelkaanverbod niet gebeuren. Een yeah. collega kan een dame aanspreken uh, of verbaliseren. Daar heeft hij zijn discretionaire bevoegdheid voor om daar op een bepaalde manier om te gaan. Ja, nou, nou werd gisteren ook in het interview uh, gevraagd door Jeroen Paul... bent u burgerlijk ongehoorzaam geworden? Waarop uh, Korpschef Welter zegt, soms wel. Met een glimlach erbij die door Den Haag wordt uitgelegd vast... Uh, nou, deze Korpschef voert niet uit wat, wat wij als regering gaan, gaan besluiten mogelijk. Nou, hierin doe ik vooral een beroep op de, op de regering... om wetten te maken die voor ons ook uitvoerbaar zijn. Er worden te veel wetten gemaakt die, uh, waarin de politie moet gaan handhaven waarin ze ons ongelooflijk met een dilemma opzadelen... of met een onmogelijke taak opzadelen... of met veel te veel taken opzadelen. En hoort daar het eventuele boerkaverbod dan ook bij? Nou, dat kan daar onderdeel van uitmaken, ja. ja want, want u deelt dan ook gewoon de uitspraken van meneer Welter... Dat, uh, dat dat, er, dat, dat het arresteren er, uh, hooguit erop in neerkomt dat je mensen gaat aanspreken. Het, het, het is laag zeg maar, op de lijst van prioriteiten. Ja, maar ook laag in de lijst van, uh, van strafbare feiten in ons land. En dat betekent op het moment dat voor een overtreding arresteren wij over de 8 niet. Dus dat zal ook niet voor een boerkaverbod gebeuren. Maar ik vraag vooral de politiek om goed na te denken bij de totstandkoming van dit verbod. Om de expertise van ons mee te nemen. Zodat de wet, als hier er komt, ook goed uitvoerbaar is voor ons. Hoe wordt er eigenlijk gesproken bij jullie in het korps over een eventueel boerkaverbod? Nou, er wordt niet zozeer over gesproken. Omdat het eigenlijk ook niet zo'n groot probleem is. Het is eigenlijk helemaal geen probleem. In Amsterdam zien we zien we het heel weinig uh, uh, op straat uh, lopen. Dus uh, daar wordt heel weinig over gesproken. Ja, uh, kijkend naar de politieke opvattingen binnen het korps... heb ik me laten vertellen dat één op de vijf uh, Amsterdamse agenten op de PVV heeft gestemd. Nou, dat, dat, dat is volgens mij meer een landelijk uh, gemiddelde. En dat is niet specifiek voor Amsterdam gemiddelde. Ja, maar zegt het wel wat over de steun van uh, agenten dan in zijn algemeenheid over de PVV... waardoor er wellicht meer sympathie zou kunnen bestaan voor wat dus de PVV nu roept. Als dat verbod er komt, dan moet een uh, hoofdcommissaris gewoon uitvoeren wat wij doen in Den Haag. Nou, er zijn natuurlijk verschillende motivaties waarop je op de PVV kan stemmen. En ik heb er wel met collega's over gesproken. En uh, die zeggen dan uh, dat ze niet zozeer hetgeen steunen wat de PVV vindt over het uh, immigratie- en allochtonenbeleid... Maar wel dat zij denken dat het PVV de beste partij is... om het voor de politie zo goed mogelijk te organiseren. Ja. Uh, dat boerkaverbod dat, uh, laat nog wel even op zich wachten. Dus die discussie gaat ongetwijfeld door. Ik dank u hartelijk, Frank Kiel T. van de Amsterdamse politie, de ondernemersraad. CD, GSM, fles, BIPs, Weer zo'n bruggetje. Er bestaat een vreemde verzameling om te onthouden... Want dan komt die in welke landen met euro's betaald kan worden. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. De Duitse eieren die met de dioxine zijn besnet... zijn niet in Nederlandse winkels terechtgekomen... maar ze zijn wel geleverd aan een bedrijf in Barneveld. En dat bedrijf heeft de eieren verder verwerkt. Ron Hogenboom, toxicoloog aan de Universiteit van Wageningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Dus die eieren, zo begrijp ik het, en u gaat helderheid verschaffen... zijn verwerkt in andere voedingsmiddelen. Betekent dat dan wel dat we ons op een of andere manier zorgen moeten gaan maken... Nee, ik denk dat deze eieren, die zijn uiteraard besmet, zijn boven de norm... maar deze eieren zijn uh, nog zodanig laag qua gehalte... dat dat geen enkel risico is voor de consument. En zeker niet als dat dan nog een keer verdund wordt uh, via producten. Ja, want dat gebeurt dus met dat eibestanddeel. Ja, dat, dat neem ik aan. Ik ken het proces niet precies. Ik weet niet precies hoe ze het gedaan hebben. Maar dat is wel aannemelijk dat er dan een verder verdunning plaatsvindt... en uh, de risico's dus eigenlijk nog lager worden. Ja, dus ons nog we ons geen enkele zorg te maken. Nee. nee. Wat is dioxine precies? Nou, Dioxine is eigenlijk een verzamelnaam van een grote groep stoffen... waarvan er 17 zijn waar we in geïnteresseerd zijn. En, en dat is niet voor niks. Dat zijn 17 dioxines... die op een of andere manier een bepaalde toxische effecten kunnen veroorzaken. Dus schadelijke effecten in, in mensen en in dieren. En dat is dus de, de groep waar we naar kijken. Dus eigenlijk gaat het om dioxines. Nou, een combinatie. Wat, wat, wat gebeurt er als je zo'n vergiftiging oploopt met je? Nou, als je hele hoge doseringen hebt, en dan moet u denken aan een paar milligram van die dioxines. Dus ja, dat is voor ons hoog. Dat, dat klinkt natuurlijk niet zo hoog, een paar milligram, dat uh, suikerkorreltje. Nou, dan krijg je effecten zoals die bijvoorbeeld zichtbaar waren bij uh, meneer Yushchenko, de president van de Oekraïne. Oh ja, de die werd door zijn politieke tegenstander, zoals het vermoeden in 2004, meen ik, vergiftigd. Dat is het vermoeden, ja. En uh, daar is inderdaad uh, sprake van een, uh, een verhoogd dioxinegehalte in het bloed. En dan zie je in eerste instantie effecten op de huid. Dat is een heel typisch effect. Dat noemen wij chlooracne. En dat is ook de reden geweest dat mensen zijn gaan zoeken naar die dioxines bij, bij deze meneer. Omdat die uh, ja, dit vertoont de typische verschijnselen van, uh, van zo'n dioxinevergiftiging. Maar dat was dus maar een zwaar extreme gevolg. Ja, dat, dat zijn milligrammen waar wij over praten eh, bij die eieren. Dan praat je meer over picogrammen. Dus dat is een miljoenste van een miljoenste. Terwijl een milligram is een duizendste. Dus dan praat je echt over een heel, eh, heel veel lager gedeelte. Heel veel lagere gehalte dan, dan destijds bij die meneer Yushchenko. Ja, komt het vaker voor dat levensmiddelen door dioxine worden besmet? Nou, in principe zijn, uh, zijn middelen altijd wel uh, op zekere hoogte besmet. Hè? Er zitten altijd wel wat dioxines in. Alleen proberen wij die gehalte zo laag mogelijk te houden... om daarmee de, de risico's voor de consument zo klein mogelijk te houden. Dat is eigenlijk het doel. En uh, incidenteel zie je dan dat, uh, dat er wel eens producten zijn... die over die norm heen gaan. En bijvoorbeeld? Uh, nou ja, dit is een voorbeeld uh, wat er nu gebeurt met die eieren. Die zijn dus een factor 2 over de norm, tenminste de gehalte's die wij gezien hebben tot nu toe. Uh, en als je vorig jaar kijkt, dan heb je een, een soort gelijk incident gehad, uh, einds uh, in maart. heeft in het voorjaar van, uh, van 2010 gespeeld. En daar was uh, ook sprake van besmette eieren door het uh, gebruik van besmette mais. Dus uh, en ja, als je dan teruggaat in de tijd, dan is bijvoorbeeld een heel groot incident geweest uh, in, in uh, eind uh, 2008 in uh, Ierland. Dat heeft uh, Ierland uh, een groot deel van de economie even stilgestaan door uh, een behoorlijk hoge haltes die toen zijn aangetroffen in, in met name varkensvlees. Dus het is met enige regelmaat uh, zie je dat, dat dit soort dingen terugkomen. En uh, ja, ik denk, uh, kijk, het grootste incident is natuurlijk in, in België destijds geweest in 1999. Dat, uh, dat is een hele bekende. En uh, ja, dat heeft wel een hele hoop veranderd in het omgaan met dioxines en het opsporen van dioxines. En uh, ook het stellen van normen om die gehalte zo laag mogelijk te krijgen. Ja, en als ik me dan bij de dokter meld omdat ik denk dat ik te veel dioxine heb binnengekregen, dat ik dat merk aan mijn huid neem ik dan aan, hoe kan ik me dan behandelen? Nou, dat is, dat is heel lastig. Want uh, als je eenmaal echt een te hoog gehaald hebt... maar nogmaals, het gaat om milligrammen... Dan, uh, dan is het heel lastig om, dat, uh, om die dioxines weer uit dat vet te krijgen. Uit het vet waar je het in opgeslagen hebt. En dat duurt heel lang voordat het eruit gaat. Dus ik weet niet precies hoe ze dat bij uh, meneer Yushchenko hebben geprobeerd. Of ze geprobeerd hebben om die dioxines eruit te krijgen. Of dat gewoon een kwestie van tijd is. Hè. Het, het gaat op een gegeven moment er wel weer uit. Maar dat duurt, uh, dat duurt jaren. En uh, ja, of daar echt uh, goede behandelingen tegen zijn, is mij niet bekend. Dan gaan we dat verder uitzoeken. Ik dank u hartelijk, Ron Hogenboom van de Universiteit van Wageningen. We blijven in de medische sector, want als wonden in ziekenhuizen anders worden behandeld... dan levert dat veel geld op. Heel veel geld. Miljoenen euro's zelfs. Want dat blijkt uit een, een experiment dat drie jaar heeft geduurd... aan het Mitralis Expertise Centrum Wondzorg. Dat is een hele. Daar hebben ze een alternatieve behandeling van wonden uitgevoerd. Het leverde een besparing van honderden miljoenen op en een gelukkige patiënt. Meneer Zander, ga met me mee. Ik ga mee. U zit hier in de wachtkamer. Wat is er met u? Hebt u een wond? Een wond aan de voet. Die kwam door een wastafel te ontstoppen. Met kostek Dat met de wastafel om te schudden, is het me naar de schoen ingelopen. En dan was er meteen, binnen de twee minuten, had ik daar een verbrande plek. Hoi, en dat zal wel zeer gedaan hebben. Dat doet heel, heel erg zeer, ja. Het is avonds naar de huisarts gegaan, maar die kon er zelf niks mee. Dan zegt hij, de, heeft hij mij doorgestuurd, hier heen. Dan ben ik toen nog van de sokken gegaan. Ja. Hier. Zo'n pijn deed Zou je even in de goede stand zetten? Ja. Net zo'n stoel als bij de tandarts, hè? Ja. De sok gaat uit, dan zien we een groot verband. Ik steek je aan de dikke tenen, dat was het niet. Alita heeft een schort aangetrokken, een plastic schort, en plastic handschoenen. Meneer Bruul, u hebt het allemaal verzonnen. Hè? Waarom kan zij dat nou beter dan iemand van de thuiszorg? Omdat wondzorg echt een specialistisch vak is. We zien dus eigenlijk alle soorten wonden. En dan praat je over wonden die echt wel uh, wat voorstellen. Kijk, in principe, als, als iemand een wond heeft... dan zou die binnen een week of zes geschoten moeten zijn... of binnen drie weken geschoten moeten zijn. Dat soort wonden sluiten niet om welke reden ook. En die reden, dat daarvoor is belangrijk dat mensen opgeleid zijn... dat de mensen weten wat, waar ze moeten letten... waar ze moeten kijken en wat ze moeten doen. En natuurlijk, dit zijn opgereden Ze moeten natuurlijk ook weten van hij, hier moet ik een patiënt doorverwijzen naar een specialist. Maar had je dan meer pijn dan voor hier? Ja, ik, ik kon niet slapen. Als ik het zo hoor, specialisten, dan zou je zeggen, dat kost klauwen met geld. En u zegt, integendeel, ik bespaar geld. Hoe doet u dat dan? Nou, in principe, als je opgeleide mensen aan woonzorg zet... Dan, die, die exact precies weten wat ze moeten doen... en welke materialen moet gebruiken... dan bespaar je daar 30% van de tijd mee... dan de reguliere tijd die nu besteed wordt om de zorg. Als je dat gaat uitdrukken in uren... in Nederland zijn dat veel uren... die nu gedaan worden door verpleegkundigen die continu het proces blijven doen en blijven volgen. Hoe gaat dat dan normaal gesproken? Want als iemand uh, door de thuiszorg... Het gaat via de poliekinieken. Ja. Um, een, een patiënt gaat aan huisarts... die spreekt een bepaald advies af... en, uh, en die zegt, kom komt over een maand terug... En dan kijken we wel of er, of er verwachting is. In die maandtijd kan natuurlijk heel veel aan de wond veranderen... waardoor eh, de waardoor situatie eh, verslechtert of verbetert. Waardoor eh, patiënten gewoon eh, blijven lopen met wonden. We hebben uitgerekend voor de regio. Alleen voor de regio Parkstad is dat, dan, is dat dan 15 miljoen euro per jaar. Is dus wat dat bezuinigt. En als je dat uitrolt in heel Nederland... dan heb je enorm besparingspotentieel voor het hele land. En dan praat je over 1,1 miljard als je zegt van... we hebben. We hebben van die gebieden in Nederland, we hebben 80 van die centers nodig, dan komen we op dat bedrag uit. Zo, dat gaat er weer omheen, die sok. Doet het nog pijn als ze dat doet? Nee, nu nee. nee, niet, helemaal niet. Het is niet alleen de wond daar waar wij naar kijken. En daarbij uh, zijn we zo specialistisch bezig dat wij weten welk product wij moeten kiezen voor de juiste wond. Ja, want vaak krijg je een pleistertje mee of een drukverbandje ja, en, en dan bekijk je het maar. De kennis en de kunde ten aanzien van wondproducten en wondmaterialen is dus ook heel erg belangrijk. Ja. Ik geloof dat u er weer uit mag. Ja. Meneer Brule, hoe bent u eigenlijk überhaupt op het idee gekomen om hiermee te beginnen? Uh, ik was vroeger verpleegkundig in het ziekenhuis. En uh, ik vond het wel, zowel in het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis... Wat tekort kwam, Wonden die veel te lang uh, open bleven of wonden die infecteerden of wonden die slecht verzorgd waren. Ik wilde, was, wilde ik een betere service en een betere kwaliteit bieden... dan de huidige standaard die geleverd wordt. Het is een beetje uit de hand gelopen, geloof ik. Het is, het is, het is, het is inderdaad uit de hand gelopen. En, ja, je ziet toch dat er enorm behoefte is... Uh, dat mensen enorm veel bezig zijn met hun wonen en ervan af willen... en oplossingen zoeken voor dit soort centra's, ja. Een reportage vanuit Heerlen van Trudy van Rijswijk. Ik geef u een ezelsbruggetje. CD, gsm of fles in bibs. Het is een van de kandidaten als opvolger van dat andere ezelsbruggetje, Ding, Flof, Bips. Kent u hem? Ezelsbruggetje voor de Eurolanden. Er is een nieuwe nodig, omdat er vijf Eurolanden zijn bijgekomen. Het genootschap Onze Taal houdt op de website een verkiezing. En Wouter van Wingerde, taaladviseur bij het genootschap, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb er net tegen genoemd: CD, GSM of fles in Bips. Ik was hem alweer vergeten. Ik heb hem op papier staan gelukkig. Uh, een van de kandidaten, wat zijn de anderen? De andere, dat zijn begin-SF-films op cd's. En dan nog een, Koby's sms pin effe geld En dat effe dat is dan met een dubbele F, een soort sms-taal is dat. Um, nog een, sms-ding-flof-biceps, een variant op wat we al hadden. En tot slot, sms effe bondige clips. V vijf stuks op uw website. Wat, wat is uw website? Onzetaal.nl Kijk, dat is het meestal makkelijk te onthouden. Ja. Hoe bent u tot die shortlist gekomen? Uh, nou, die hebben we geselecteerd uit inmiddels uh, veel meer dan 800 reacties uh, op onze website en ons weblog. En die selectie, ja, we hadden natuurlijk allerlei criteria. Het moest natuurlijk uh, werken als ezelsbruggetje. En daarvoor moeten er bestaande woorden, en bekende woorden en afkortingen in zitten. Anders uh, onthoud je het niet goed. Uh, het moet ook een beetje samenhangend zijn. Dus drie uh, of vier losse woorden die verder niet echt een verband hebben met elkaar. Ja, daar heb je niet zoveel aan. En we wilden ook niet een te lange lijst houden. Dus uiteindelijk hebben we het ingedikt tot vijf kanshebbers. En hoeveel mensen hebben gereageerd, zei um, uh, er? waren meer dan 800 uh, reacties destijds. En het aantal stemmen loopt nu naar de 1200. Wow, dat, dat zijn er nogal wat. Ja. Is het uh, eigenlijk niet handiger nu dat aantal eurolanden toeneemt... om een ezelsbruggetje te maken voor de landen in Europa die niet meedoen? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar uh, goed, dat zijn er nu in de Europese Unie nog uh, tien. Maar er zijn ook wel landen van buiten de Europese Unie... die bijvoorbeeld wel ook die euro al invoeren of gebruiken... terwijl ze niet in het officiële rijtje staan. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die eigenlijk niet precies weten... welke landen nu inmiddels wel en niet bij de EU horen. Dus ja. toch is de bestaande eurolanden te gebruiken. Ja, wat is uw favoriet? Uh, mijn favoriet, Moet uh, ik even kijken. Ik, uh, nee, ik zeg het maar even niet. Ik laat <laughs> gewoon de kijker. Dan de geef ik u mijn favoriet. En moet u vertellen waarom dat zo'n goed ezelbruggetje kunnen zijn. SMS, effen bondige clips. Nou, dat is een goed, uh, goede ezelsbrug... omdat je uh, allemaal bekende woorden of afko afkortingen hebt. Het is makkelijk uit te spreken... Um, die combinaties of die instructies met sms... die kom je natuurlijk ontzettend veel tegen. En uh, ja, er is weinig op aan te merken. Het is wat dat betreft een soort ideale schoonzoon. <laughs> schoon. wat, wat, wanneer is de uitslag? De uitslag hier wordt vrijdagochtend bekendgemaakt. Op de website Onze Taal.nl. Ik dank u hartelijk, Wouter van Wingerden van het Genootschap Onze Taal... en wie de landen nog wil onthouden. Duitsland, Ierland, Nederland, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk... Finland, België, Italië, Portugal en Spanje. En daarbij zijn gekomen Slowakije, Slovenië, Malta, Cyprus en Estland. Dat u het maar weet. Hoofd, hoofdpunten van het nieuws, ik moet wat langzamer praten, Dick Terhaak. Radio 1, het NOS-journaal. In Moerdijk woedt nog steeds een grote brand in een chemisch bedrijf. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand leidde tot een enorme zwarte wolk met giftige stoffen... die in noordelijke richting drijft. De wolk heeft inmiddels Dordrecht bereikt. Welke giftige stoffen er zijn vrijgekomen is nog onduidelijk. Er werd de hoogste alarmfase afgekondigd... en mensen in de wijde omtrek kregen het dringende advies... binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De brand in Moerdijk woedt in het bedrijf Chemiepak... waar chemische producten worden bewerkt en verpakt. Er staan loodsen en een tankauto in brand. Het vuur is overgeslagen... ...naar Wertzila, een bedrijf dat onderdelen maakt voor dieselmotoren. Zo'n 130 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Ook de bedrijfsbrandweer van Shell helpt mee. En Defensie heeft twee speciale blusvoertuigen... ...met een waterkanon naar Moerdijk gestuurd. Voor het bluswerk is een landelijk coördinatiecentrum opgezet. En drie omliggende bedrijven zijn ontruimd... ...en twee afritten van de A17 bij Moerdijk zijn afgesloten. Het scheepvaartverkeer op het Hollands Diep is stilgelegd. En het kabinet is van plan zeker 350 politieagenten en militairen... voor een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. Het gaat om een gecombineerde missie van de EU en de NAVO. En er zouden zeker 50 Nederlanders in EU-verband worden ingezet als politietrainers. Tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Himstra. Er staat een stevige wind uit het zuiden. Dus dat betekent dat de rookpluim van de brand in Moerdijk naar het noorden toe drijft. De wind die blijft de komende uren ook uit het zuiden waaien is matig... en aan zee en op het IJsselmeer is je vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanuit het zuidwesten nadert een neerslaggebied. De eerste regen wordt verwacht vanaf een uur of 7 vanavond in Zeeland... en in de rest van het land is het dan nog helder. Het koelt af naar min 3 in het oosten tot plus 1 in het zuidwesten. En door deze lage temperaturen begint het neerslag waarschijnlijk als natte sneeuw... en in het binnenland mogelijk ook als ijzel... Later gaat dit over in regen. Vooral later vanavond en vannacht moet u in het midden, noorden en oosten van het land rekening houden met gladde wegen. Morgen begint de dag bewolkt. In het zuiden valt lichte regen of motregen. In de middag volgt er vanuit het zuidwesten een nieuw regengebied. Het noorden blijft waarschijnlijk droog. Het wordt morgen 3 tot 5 graden. De wind waait morgen uit zuid tot zuidwest, maar wordt smiddags in het zuiden veranderlijk. De wind is meest matig en aan zee vrij krachtig.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 ADW, verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg. Er staat in totaal 80 kilometer aan file. Het neemt alweer wat af. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat wel een opvallende file... tussen Den Haag en Zoetermeer, 6 kilometer. Had had maken met een auto met pech, maar de rijbaan is daar weer vrij. En door de brand bij Moordijk zijn op de A17 Roosendaal-Dordrecht... in beide richtingen de afritte industrieterrein Moordijk dicht... Verder zijn wel alle snelwegen gewoon open. Wel staan er meer files rondom Dordrecht door de Rookwolk. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Hardingstad-Riesendam en Papendrecht, 7 kilometer. En de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug, 8 kilometer. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus.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 Bijna zes over half zes. We gaan verder met sportnieuws in het NWS Radio 1 journaal. Want vanaf het moment dat Arjen Robbe zich na het WK voetbal meldde... bij zijn club Bayern München... is er nogal wat te doen geweest over zijn hemstringblessure. Er stond een conflict tussen de KNVB en Bayern München... waarin werd gebakken leid over de oorzaak en de aard van de blessure. Robbe hield zich afzijdig... maar spreekt nu over de perikelen rondom zijn blessure.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 We gaan terug naar Moerdijk, want tot in de wijde omtrek... zijn daar dikke zwarte rookwolken te zien... door die heel grote brand in het chemische bedrijf Chemipac. Het goede nieuws tot nu toe nog geen gewonden, verslaggever Paul Sanders... maar wel wat meer duidelijkheid over de aard van de chemicaliën die in de lucht zitten. Inderdaad, de politie heeft inmiddels bekendgemaakt... dat de chemicaliën die in de lucht zitten, bijtend zijn. Eh, en ook giftig. Dat zijn eh, stoffen die hier opgeslagen lagen bij chemiepak, Chemipak een bedrijf dat chemische spullen verpakt... en ze uiteindelijk weer op transport zet. Eh, dat zit dus in die rookwolk. In hoeverre dat een gevaar is voor eh, de mensen... en eh, in welke concentraties ze in die rookwolk zitten, dat is nog niet bekend. Dat zal later ook bekend worden gemaakt tijdens een persconferentie... die de politie eh, en, eh, en de gemeente Moerdijk geeft... Uh, op het gemeentehuis zal dat ongeveer plaatsvinden. En ondertussen is men nog heel druk bezig met het bestrijden van die grote brand. Die uh, qua hevigheid niet lijkt af te nemen. Want het is een enorme felle oranje bal... Uh, vuurbal die uh, bovenuit het uh, pand stijgt. Ook nu weer is er een soort van ontploffing, een ontploffing zonder geluid, maar er komt in ieder geval een enorme oranje vuurbal uit het dak uh, zetten van het pand. Uh, heel veel brandweerlieden die hier aanwezig zijn en heel veel materiaal ook dat is uitgerukt uit uh, eigenlijk heel Brabant en Zuid-Nederland om, uh, om dit, uh, dit vuur te bestrijden. Ja, als er explosies te zien zijn, zoals je net zegt, is er dan ook een kans dat de brand uh, kan overslaan naar andere bedrijven op dat industrieterrein? Dat kan, die kans is inderdaad aanwezig. Dat is inmiddels ook gebeurd. Een en, nabijgelegen Wertsila, dat is een bedrijf dat maakt scheepschroeven. Je kunt het misschien nu ook horen op de achtergrond. Weer zo'n ontploffing. Um, Wertsila is een bedrijf dat, uh, dat scheepschroeven maakt. Daar is de brand inmiddels naar overgeslagen. Daar staan ook bijvoorbeeld de auto's van werknemers... die daar inmiddels uh, uiteraard weg zijn uh, gehaald door de brandweer. Maar die auto's die staan ook in brand. En de hitte van het vuur is zo hevig... dat bomen die toch op een redelijke afstand van het vuur staan... dat die ook in brand Vliegen. Je ziet daar de takjes schroeien, net als in de open haard. Dus dat betekent dat er enorme uh, hitteontwikkeling is bij, uh, bij de brand. En nog steeds komen er van die grote oranje vuurballen uit het dak die de lucht inschieten... En uh, we zien ook helikopters in de lucht die vanuit de lucht alles in de gaten houden. Dat zijn onder andere helikopters van, uh, van de politie. En die zullen onder andere ook kijken ja, wat er in de wijde omgeving gebeurt. Drie bedrijven zijn inmiddels ontruimd. Bedrijven die in de directe nabijheid liggen van het pand dat nu in uh, brand staat. Um, en de rookwolk lijkt zo richting Dordrecht en Zuid-Nederland te trekken. En daar is ook uh, prioriteit 1 of uh, alarmfase 1 afgekondigd. Door uh, de hulpdiensten, door de gemeente en door de uh, de politie. afgelopen uur had je het erover dat de brandweer toch het idee heeft, heeft... dat ze op een of andere manier die brand onder controle hebben. Althans het terrein en die bedrijven die daar nu zijn getroffen... door die enorme brand. Is daar ook echt sprake van dat die controle er is... of, of, of kan het uit de hand lopen naar jouw inzicht? Nou, dat is natuurlijk voor mij als, als, als leek als het gaat om vuurbestrijding heel moeilijk te zeggen. Wat wel zo is, is dat uh, de brand zich verspreidt over het terrein van Chemiepec. Het begon zeg maar een beetje achterin, in een grote loods. En nu staan ook de, de, de uh, gebouwen die eerder op de avond nog niet in brand stonden, staan nu ook in brand. Ik denk dat het een uh, inschatting is geweest van de brandweer dat ze het allemaal onder controle hebben. En onder controle moet je dan wel tussen aanhalingstekens plaatsen. Want zo'n grote brand heb je niet zomaar onder controle. Uh, maar ja, dat het ze toch wel hebben geprobeerd te voorkomen om het, uh, um, om het niet te laten overslaan... naar andere gebouwen en naar andere bedrijven, maar dat dat toch niet is gelukt. Als ik kijk in de omgeving, dan staan er uh, toch wel heel wat bedrijven in de omgeving. Weer een enorme ontploffing. Je hoort het misschien op de achtergrond en je voelt... want ik sta vrij dicht bij het bedrijf, ook de warmte in je gezicht slaan. Um, dat doet me ook wel een beetje uh, vraagteken zetten bij het feit... of wij hier ook allemaal veilig staan. Ik denk het wel... Er zijn een heleboel mensen die, uh, die foto's staan te maken. Er zijn een heleboel mensen in de omgeving, van bedrijven in de omgeving, die zijn afgekomen op deze brand. Uh, maar in ieder geval, uh, uh, ja, uh, men probeert natuurlijk om zoveel mogelijk die gebouwen die in de omgeving staan te beschermen. Maar of dat lukt, daar kan ik eigenlijk uh, een hele moeilijke inschatting van maken. Ik weet niet of dat, uh, of dat ook gaat lukken. Maar het bedrijf is wel dusdanig groot dat er niet uh, uh, panden direct naast de lood staan uh, die nu in brand staan. Dus uh, ja, het zou in principe wel moeten kunnen om die bedrijven te redden. Hoe ver sta jij van de brand, Paul? Nou, het gekke is, ik sta eigenlijk... Uh, nou, hemelsbreed zal het zijn, ongeveer 100 meter zijn... en ik sta, ik denk, 15 meter ongeveer van het hek van het bedrijf af. Uh, we staan uit de rook. De rookwolk die trekt, zeg maar, van ons weg. Uh, maar ik sta heel dicht bij de brand. En dat is, uh, dat is eigenlijk toch wel opvallend. Uh, ik neem aan dat we hier veilig staan... En anders had de brandweer ons ongetwijfeld al weggestuurd. In ieder geval geen risico's, Paul. Die rookwolk die gaat in de richting van de oostelijkse Waard, Willemsdorp, Zuid-Dordrecht. Waar mensen het advies hebben gekregen om binnen te blijven... en ramen en deuren dicht te houden. In Dordrecht is inmiddels onze verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, houden de mensen zich inderdaad aan dat advies? Nou, uh, grotendeels wel. Hier in het zuiden van Dordrecht uh, zie je heel weinig mensen op straat lopen. Maar deze mensen hier bijvoorbeeld, die gaan gewoon naar buiten. U gaat Is vlucht een... voor de brand of niet? Nee hoor, ik moet even naar Papendrechten. U moet naar Papendrechten. Ik ben niet bang om hier gewoon buiten te staan, want ik nee. doe het ook en eigenlijk liever niet. Ja, nou, het maakt mij niet hè. Ik en heeft u gehoord die... al iets over giftige stoffen die daarin zitten? Nou, mogelijk giftige stoffen. Mogelijk giftige stoffen, dat wel, want u heeft voortdurend, neem ik aan, de rampenzender aanstaan. Nou, niet voortdurend, maar ik heb hem wel aangehouden. U luistert wel. Ik kijk wel. En maakt u zich zorgen? Nee. Dat helemaal niet. Waarom niet? Waarom wel? Ik heb geen idee, omdat er een chemische fabriek bijvoorbeeld in brand staat. Nou, er staat geen chemische fabriek in brand, er staat een opslagplaats in brand. Met veel chemicaliën erin. Ja. ja. Klopt. Okay. Nou ja, goed. Deze manier dus, uh, zoals je hoort, Tim, uh, maakt zich helemaal geen zorgen. Maar het is uh, stil op straat hier, zal ik maar zeggen. Ik kruip ook langzaam terwijl ik praat weer de auto in... Uh, je ruikt het overigens niet dat er hier uh, chemicaliën in de lucht uh, hangen. Wel zie je wel? Hoor je mij nog? Ik hoor jou steken. Uh, je steken. Wat ziet zie je wel? wel? Uh, op, ja. Je ziet wel op het moment dat je hier aankomt rijden in Dordrecht, dan zie je uh, in de vechten inderdaad uh, het begin van de pluim van die, uh, van die rookwolk. En die waait in een uh, enorme grote driehoek, min of meer uit, over... Uh, heel Dordrecht zou ik bijna zeggen. Dus het verbaast mij dat uh, er op dit moment alleen nog maar een, uh, een waarschuwing is afgegeven. En de sirenen zouden zijn afgegaan hier in het zuiden van Dordrecht. Uh, je zou bijna denken dat dat uh, voor heel Dordrecht zou gelden. Al lees ik ook dat... Uh, in de wolk het gif zit. Daar zijn metingen al uh, naar gedaan. Maar dat er op de grond nog geen uh, gif is gemeten. En uh, dat sluit misschien wel een beetje aan bij de, de waarneming die ik zelf doe. Namelijk dat je hier uh, op de bodem, op de grond, uh, eigenlijk weinig ruikt van die wolk. En dat die dus nog niet uh, is neergeslagen uh, uh, in de wijk. Giftige stoffen die een bijtende werking hebben al, Dus de politie. Jeroen de Jager blijft veilig daar in Tordrecht. En gaat wel op zoek naar mensen die al en niet zich houden aan wat de politie de inwoners daar heeft. Gevraagd. Wij gaan door naar uh, Marian Kieboom. U ligt op dit moment met uw schip in de haven van Moerdijk. Goedemiddag. Goedemiddag, ja dat klopt. Dus dichtbij uh, de plek waar de brand is uitgebroken. Wat ziet u precies? Wat ik uh, zie, dat is uh, ja, de brand die je uh, ziet. Af, ja, net uh, Wat jullie net zeiden, die ontploffing. Kon ik heel goed boven de gebouwen uitzien komen. En eigenlijk al heel de middag zwarte rookpluimen die richting Dordrecht uh, vertrekken. U ligt er vlak onder, gaat die rook langs u heen, over u heen? Wat merkt u? Uh, ja, die rook die gaat eigenlijk langs ons uh, heen. Helemaal streek liggen we, denk ik, ongeveer een kilometertje er vandaan. Wij liggen in de centrale insteekhaven in de boedijk. Ja, eigenlijk ja, de brand is dwars van ons, maar die rook gaat niet over ons heen. Ja, wat gebeurde er vanmiddag? Zo rond half drie zijn de meldingen ontstond de brand. Wat merkt u? Ja, mijn, uh, mijn eerste ontdekking was ja, een hoop met uh, zwarte rook. En ja, dat gebeurt wel eens meer in een uh, havengebied. Maar dit bleef al lang aanhouden. Dus ik denk, hier klopt iets niet en een hoop met heli's boven ons. Dus toen ben ik uh, op internet gaan kijken. En ja, daar kwam ik erachter dat er hier dus een grote brand woedde. Ja, u kent het gebied natuurlijk uh, van Haven tot gort. Dit, dit, dit is een grote brand. Dit is een hele grote brand, ja. Ja, ja, wat heb ja want ge... vanmiddag zag ik ook nog niet uh, ja, het oranje van de brand boven de gebouwen uitkomen. En dat zie je nu dus heel duidelijk. Dat, dat ziet u op één kilometer afstand? Dat zie, ja, ja, ja, ik lig of tenminste ik, we liggen dwars van, uh, van de brand. Ja, u bent veilig daar. Ik hoop het wel, ik hoop niet dat de wind gaat draaien. Ja, u blijft binnen neem ik aan. Ja, ja, zeker weten. Ja, want wat kunt u doen als u daar ligt en de wind gaat draaien? Wat wij kunnen doen, dat is nog verder uh, naar achter in de haven varen. Uh, zodat we ja, zeg maar min of meer achter de brand blijven. Wat zeggen andere ja. schippers in dat gebied? Want ik neem aan dat u contact hebt met collega's. Uh, nou ja, er liggen hier niet zoveel schippers. Wat ik wel heb begrepen is dat het van Moedijk tot de Volkerak gestremd is. Dat er geen schippers uh, onder de Moedijkbruggen door mogen. Hoe ja, blijft u op de hoogte? Ja, wij hebben marifoon aangezet en televisie. En internet. En wat hoort u dan met name op die marifoon? Want dat zijn natuurlijk de kanalen om echt op de hoogte te worden gehouden van wat er in het gebied gebeurt. Dat zijn schippers die ja ook nog niet helemaal duidelijk hebben van wat er aan de hand is. En die hopen dat ze door mogen varen. Uh -huh. Maar die dan van Rijkswaterstaat en politie te horen krijgen dat ze niet verder mogen. Ja, bent u wel gewaarschuwd? Wij hebben hier niks, uh, niks gehoord. Is dat niet meer dat, uh, Ja, dat is eigenlijk wel het bijzondere ervan. Ja, want wat, wat, dat klinkt mij wat merkwaardig in de oren bij zo'n grote brand waarbij inwoners van Dordrecht eh, op het hart wordt gedrukt om daar binnen te gaan en ramen eh, en deuren dicht te doen. Ja, dat klopt. Maar ik heb hier uh, geen politie of Rijkswaterstaat gezien aan boord. Wij wachten af. Uh, de brand neemt naar uw inzicht wel toe als u ziet dat u uw oranje vlammen kunt ontwaren op één kilometer afstand. Ja, die, uh, ja, dat is meer als vanmiddag. Ja. Wat doet dat met u? Nou ja, ik, uh, ik heb zoiets van... Uh, van mij mag het wel uit, maar... Ik hoop dat ze het gauw onder controle gaan krijgen. Je weet niet wat de wind uh, gaat doen. Welke kant dat die uitgaat. Nou, verslaggever Paul uh, Sanders ter plekke heeft gezegd... dat het brandweer met enorm materieel is uitgerukt. Marian Kieboom, um, vanaf uw schip in de haven van Moerdijk. Uh, blijf veilig en dank u wel voor deze toelichting. Ja hoor, bedankt. Nederland kan ons niet meer negeren. Dat is de boodschap van de Groningse commissaris van de koningin Max van den Berg... aan de politiek in Den Haag. We zijn sterker, ook tijdens de economische crisis. Uh, Nederland heeft ons nodig. We leveren 40 van de totale energieproductie in Nederland. We zijn verbonden met die hele wereld. Hier vinden we op dit moment 23 miljard aan investeringen alleen op energiegebied plaats. We zijn de grootste bouwput van heel Nederland... Dat negeren is natuurlijk dom. Uh, en hier, voor onszelf, hebben we ook wel het gevoel, eindelijk, we kunnen stevig op onze eigen benen staan. En we zijn niet meer zo afhankelijk, alleen maar van Den Haag. Commissaris van de Koningin van den Berg. Hij voelt zich gesterkt door de miljarden investeringen in energie die in zijn provincie plaatsvinden. Het gaat voor het hele noorden van Nederland. Dat heeft zich inmiddels ongedoopt tot Energy Valley in de studio in het noorden van het land. Gerrit van Werven, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben directeur van die stichting Energy Valley. Het is een, een netwerkorganisatie, een lobbyclub. Uh, ja, een organisatie waarin de, de noordelijke overheden en de energiebedrijven en ook de universiteit en de hogescholen samenwerken om een energieprogramma te realiseren. Ja, en Energy Valley is, neem ik aan, vernoemd naar Silicon Valley. Dat is het gebied in Californië en Amerika waar met name die technologische bedrijven allemaal zijn verzameld. In Silicon Valley gaat het om de IT-sector en bij ons gaat het om de energiesector. Ja. Is dat Noorden daar zo lang genegeerd? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Uh, het gas is in Noord-Nederland natuurlijk een, uh, al jarenlang een hele belangrijke business. Maar de gedachte is dat uh, je er veel meer mee kan doen en dat je ook op andere gebieden van energie uh, de ontwikkeling kunt starten. Met name op het gebied van duurzame energie. Ja, we hebben nogal wat projecten gezien hè? in het noorden die, zo zegt de eerlijkheid, denk ik ook nogal eens mislukt zijn. Denk aan de Zuiderzeelijn. Waarom zou het nu dan wel lukken? Uh, nou ja, er wordt inmiddels geïnvesteerd. Uh, het voorbeeld dat u noemt is nooit, van, is nooit om financiële redenen tot stand gekomen. Maar op dit ogenblik wordt er zo'n 25 miljard euro geïnvesteerd in de komende paar jaren. Zeg gemiddeld een 5 miljard per jaar. En dat gaat allemaal in duurzame energieprojecten. Windprojecten, groen gasprojecten, biobrandstoffabrieken. Maar ook in aardgasprojecten en ook uh, Kennisprojecten en op het gebied van elektriciteitsproductie. Allemaal duurzaam, zegt u? Niet allemaal duurzaam, nee. Het doel van Energy Valley is om de economie te stimuleren met energieprojecten. We leggen daarbij de nadruk op duurzame energie en innovatie. Maar het kan niet 100% duurzaam zijn, want zover zijn we nog niet in Nederland. Nee, want we hebben die kolencentrale um, waar nogal wat uh, verzet is. Hè? Die wordt gebouwd, maar er zijn vergunningen die worden aangevochten. En uh, dat herbergt natuurlijk nogal wat risico voor jullie als investeerders. Ja, uh, maar ja, het, nou, het vervelende is dat vrijwel bij elk groot project in Nederland... er uh, partijen opstaan die bezwaar hebben. In De Eemsthaven is ook het grootste... Door dezelfde partij, overigens, die nu de centrale bouwt, ook het grootste windmolenpark van Nederland gebouwd. En ook daar uh, waren allerlei procedures destijds. Ja. Hoe groot gaat het worden als we het hebben over Energy Valley? Heb je het dan over een landelijk of met name een internationaal uh, nee, vallei voor de, energie? De, de gedachte is om in het noorden van het land een hele cluster aan activiteiten uit te bouwen met vele tientallen partijen en vele, vele tientallen miljarden aan investeringen. Dat leidt tot een. Een positie in Europa waarop je duidelijk herkend bent als een cluster waar kennis en activiteiten op energiegebied plaatsvinden. Dus je wordt een soort speerpunt in Noordwest-Europa voor dit soort activiteiten. Um, en daarmee uh, ben je op Europese schaal zichtbaar. Het betekent ook dat je moet samenwerken met allerlei partijen in, in, in de rest van Nederland, in de rest van Europa, in de rest van de wereld. Maar daar is het programma ook opgericht. Ja, niet, niet, je zei niet alles is groen en duurzaam. Maar is dat eigenlijk niet ook de boodschap vanuit Den Haag... om juist in die crisis te gaan investeren in die duurzaamheid... en daar het ook de, de nadruk op te leggen? Ja, nou ja, de doelstelling van Den Haag op dit ogenblik... is om 14 van de energie in 2020 duurzaam op te wekken. Op dit ogenblik is het in Nederland nog maar 4%. Dus dat betekent dat we in de komende negen jaar... een 10% erbij moeten draaien. Dat is best een forse stap. En daar moet je forse inspanning voor nemen. En in de jaren daarna zal dat verder moeten groeien... tot we uiteindelijk... Uh, wat ons betreft een volledig uh, duurzame energievoorziening hebben in Nederland. Dus het duurt nog wel een jaar of negentien, voordat jullie echt kunnen zeggen... het noorden van Nederland is de ener Energy Valley zoals we dat voor ogen hebben? Nee, dat zijn we inmiddels al lang. Uh, er werken uh, tienduizenden mensen in de energiesector in het noorden van het land. En dat groeit enorm snel. Als je kijkt naar de projecten die uit de grond gestampt worden... dat gaat ook in een razend tempo. De opmerking van de commissaris van de koningin van Groningen... Max van den Berg... dat de Eemshaven de grootste bouwput van Nederland is. is zonder meer terecht. Uh, daar wordt echt heel veel geïnvesteerd. Dus je kunt feitelijk zeggen dat je het al wel bent... maar we willen het verder uitbouwen. En daar gaat hard voor gewerkt en geïnvesteerd worden. Ik dank u hartelijk, um, Gerrit van Werven van de stichting Energy Valley. Graag gedaan. Terug naar Moordijk, want de brand daar bij Chemie Pek, is overgeslagen naar andere bedrijven. Verslaggever Paul Sanders, wat, wat zijn dus zeg maar de laatste ontwikkelingen? De laatste ontwikkelingen zijn dat uh, in ieder geval één bedrijf in de omgeving, het bedrijf Wertsila, een fabrikant van scheepsschroeven, dat daar in ieder geval de brand naartoe is uh, overgeslagen. Dat daar ook uh, auto's in de brand staan van medewerkers. En dat de brandweer, en dat is toch mijn stellige indruk, nu bezig is om ja, de boel een beetje beheersbaar te houden. Het is nog steeds een hele felle brand. Nog steeds grote oranje vlammen. Een vuurbal die uit het, uh, uit het dak van het bedrijf schiet. Of tenminste, wat daarvan over is. En de brandweer is met heel veel aanwezig om, uh, om die brand beheersbaar te houden. Wat ook uh, goed is om even te melden... is dat er een speciaal informatienummer is geopend... voor mensen die informatie willen over deze brand. Dat is 0800-1351. Ik herhaal 0800-1351. En ook de website www.crisis.nl is in de lucht... Uh, voor mensen die informatie willen over, uh, over de brand hier bij ChemiePack... op het industrieterrein Moedijk. Um, ondertussen uh, zijn er steeds helikopters in de lucht... Die bezig zijn met het, uh, het bekijken van de situatie van boven. En de brandweer zal hier nog wel uren bezig zijn om de brand te blussen, uiteindelijk. Dat gaat heel lang duren, kan ik je vertellen. Het NOS Radio 1 Journal, Media Overzicht. Met Freddy van Teen. Ja, ik heb uh, natuurlijk ook even op internet gekeken naar die brand uh, in Moerdijk. Uh, natuurlijk Omroep Brabant en Radio Rijnmond en zo. Hun sites staan er vol mee. Er wordt ook wel een beetje over getwitterd, maar nog niet echt door instanties. Wel meldt AT5. En dat wordt dan weer verder getwitterd. Dat is de omroep in Amsterdam. Dat er voorlopig door de rook nog geen gevaar in Amsterdam is. En ik las ergens dat een groep ganzen, die uh, onderweg is van het noorden naar het zuiden of andersom, hun route verlegd heeft in verband met die rook boven Moedijk. Vond ik wel grappig. Wat laatste nu zelf over de brand. Ja. Nou, verder uh, is er uh, wel aandacht voor de missie naar Afghanistan. Um, waar het kabinet waarschijnlijk vrijdag over gaat praten. NRC Handelsblad schrijft in een analyse dat het politiek pokeren is wat Rutte doet. Hij heeft helemaal geen garanties voor een kamermeerderheid... en al helemaal niet voor een ruime kamermeerderheid... terwijl dat tot nu toe toch wel altijd gebruikelijk was... als het om het uitzenden van militairen en politieagenten ging. Uh, zeker is alleen dat de PVV het plan niet steunt. Het PVV steunt geen enkele missie naar Afghanistan... waar dit kabinet ook mee komt, twitterde... Partijleider Geert Wilders vorige week nog, zo memoreert NRC. Ja, het Reformatorisch Dagblad schrijft over de toenemende vervolging van christenen wereldwijd. Die wordt vooral veroorzaakt door islamitisch extremisme, schrijft de krant... op grond van de ranglijst Christenvervolging, die Open Doors heeft gepubliceerd. Noord-Korea is het land waar christenen het het moeilijkst hebben... maar de top van de lijst bestaat voor het grootste gedeelte uit islamitische landen... zo schrijft het Reformatorisch Dagblad. Iran, Afghanistan, Saudi-Arabië en Somalië bezetten de plaatsen twee... Tot en het ver. Men hoorde misschien net in het bulletin dat de politie in Enkhuizen en Menemblik. op proef eh, drugshonden gaat gebruiken om cafés te controleren. De Amsterdamse politie zet al regelmatig een speurhond in voor drugscontroles op middelbare scholen. De parool heeft op de voorpagina een grote foto van drugshond Kelly. En Kelly die maakt zo'n 40 keer per jaar een rondje. De bezoekjes zijn alleen op verzoek van de scholende buurtregisseur. Vaak ruikt een leerling alleen interessant voor de hond. Dan is hij meestal in ieder geval in de koffieshop geweest. Maar sinds de controles vier jaar geleden begonnen... is het ook tussen de vijf en tien keer voorgekomen dat een leerling werd aangehouden. En een jongen had zelfs harddrugs bij zich. Bolletjes kook, zo schrijft het Parool. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf.